Vooral negens met het NOS Journaal. De reddingsoperatie in de grot in Thailand is vandaag nog niet hervat. Hulpverleners zijn nog bezig om de duikflessen langs de route te vervangen. In de grot zitten nog acht jongens en een volwassene vast. Gisteren werden vier jongens door duikers naar buiten gebracht. Ze worden onderzocht in het ziekenhuis en zijn nog niet herenigd met hun familie. Als de reddingsoperatie vandaag verder gaat, gebeurt dat met dezelfde duikers als gisteren omdat zij de 4 kilometer lange route het beste kennen. Het heeft wel flink geregend, dus mogelijk staat er nu meer water in de grot dan gisteren. De Britse brexit-minister David Davis is per direct afgetreden. Davis was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Europese Unie. Vrijdag meldde premier May nog dat de belangrijkste kabinetsleden het eens waren over hoe de toekomstige handelsrelatie met de EU eruit moet komen te zien. Maar volgens Davis leidt de aanpak van May tot een zwakke onderhandelingspositie. May is het daar niet mee eens en noemt het vertrek van Davis jammer. Behalve Davis zijn nog twee brexit-bewindslieden opgestapt. Een van de twee Britten die in Amesbury in aanraking zijn gekomen met het gif Novichok is overleden. Het gaat om een vrouw van 44. Haar man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee werden vorige week zaterdag gevonden in een huis in Amesbury. Dat is in de buurt van Salisbury, waar de Russische expions Kripal werd vergiftigd. Het stel heeft vermoedelijk een weggegooid flesje aangeraakt waar het zenuwgif in zat. De politie voert vandaag actie tegen CAO-voorstellen van de politietop. De bonden roepen agenten op om kleinere overtredingen af te doen met een waarschuwing in plaats van een boete. Agenten vinden onder meer dat ze te veel werk moeten doen met te weinig mensen. Ook willen ze 3,5% meer loon en een hogere kilometervergoeding. Niet alle agenten doen mee met de actie, dus burgers die een overtreding begaan, kunnen er niet zomaar van uitgaan dat ze geen bond krijgen.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 Dat waren de Three Degrees en de Have and I Need. ZFM, met een half petter Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhits. Het is zomer in Zandvoort <tomst> Took you like a shark, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how feeling about you.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 Get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you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 I'd go back to you I know I'd go back to you I'd go, go back to you I go back to you I know I'd say I wasn't sure But I go back to you I know to I you. I'd go back to you You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's forward but it's true Won't lie, I'd go back to you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 Burgemeester Niek Meijer en wethouder Gerard Kuipers van Toerisme... hebben afgelopen vrijdagochtend een bezoek gebracht... aan het beste standpaviljoen van Nederland, Talassa. De beide bestuurders brachten namens de gemeente Zandvoort... hun felicitaties over aan de familie... en hadden een prachtige bos bloemen meegenomen. Volgens de burger vader is Zandvoort trots op Talassa. Ze zijn echt ambassadeurs van Zandvoort, aldus Meijer. Namens CIVM van harte gefeliciteerd, familie Molenaar en uiteraard de, alle medewerkers daar van Thalassa. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón.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 Tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Yeah, no.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 We're not creative enough, and we're not positive it's enough. It's coming home, it's yes. coming home, it's coming for coming We'll go on it's getting, back as I'm getting back, as I'm it's on getting back, it's on getting back. I still see that tackle by Moore when Lineker scored, Bobby Belt in the ball And know Kom in.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 Even een vraagje. Ben jij ook zo bang?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 Uh, Albert-Jan. Wordt u, wat word weer een feestje vanavond op het uh, Raadhuisplein. De Not Band. En nee, je hoorde, uh, inderdaad een, uh, een, uh, een samensmelting van een aantal nummers die ze gespeeld hebben. eerder uh, Ergens op locatie. was leuk om uh, te horen deze Not Band. Vanavond dus live in het centrum van Salford. Een echte Britse zanger. Ja, dat is wel deze Robbie Williams.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 Let's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 Maar al die coureurs die vanmiddag aan de parade meedoen... dan begint net de tweede helft, Albert-Jan. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, heel hard rijden. Heel hard rijden, ja. <laughs> ja nee, ja, nee want dan missen ze precies de tweede helft ja, eigenlijk nee, van de voetbalwedstrijd. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is een probleem. Maar tegenwoordig heb je al die, die, die mobieltjes. Dus dan bijrijden... Ik, ik kan zie ze al rijden. Ik zie ze al rijden. Al, al, ja. die, uh, al die mobiele telefoons. Ja. ja. Nee. Wel, wel mooi gezicht. Prachtig. Vanmiddag dus om vijf uur de parade door het centrum. Vanaf het circuit. Dat gaat weer naar feest worden. Hey, hey, hey, hey, hey.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 En dan dus zijn we er nog twee uur lang met zoveel zaterdag. Graag tot zometeen.